Waterbalgemoed met het NWS-journaal. De advocaten van de veroordeelde crimineel Dino Sorel... hebben de tekst online gezet van een gesprek tussen Willem Holleder... en misdaadjournalist Peter R. De Vries in 2011. Het was al bekend dat de Vries de opname zelf vanavond in RTO Boulevard laat horen. De advocaten van Sorel wilden hem voor zijn. Volgens de misdaadverslaggever bewijst het gesprek... dat Sorel en Holleder samen liquidaties hebben georganiseerd... Maar de advocaten van Sorel ontkennen dat. Het Openbaar Ministerie komt op 1 maart... met de eis in de liquidatiezaak tegen Holera. In Madrid is het megaproces tegen 12 separatisten uit Catalonië begonnen. Ze staan terecht voor rebellie... vanwege het referendum over onafhankelijkheid in de herfst van 2017. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont staat niet terecht. Hij is gevlucht naar België. Het proces voor het Hoge Rechtshof in Madrid gaat maanden duren. Turkije staat op het punt nog eens 1100 mensen te arresteren... die banden zouden hebben met de islamitische geestelijke Gulen. Ze zouden negen jaar geleden hebben gefraudeerd... met een examen voor de politieacademie... door antwoorden onder aanhangers van Gulen te verspreiden. De geestelijke was volgens de regering van president Erdogan... het brein achter de mislukte staatsgreep van 2016. Sindsdien maakt de Turkse politie massaal jacht... op mensen die volgelingen van hem zouden zijn... Bijna 80.000 verdachten zitten in voorarrest... en zo'n 150.000 Turkse ambtenaren en militairen raakten hun baan kwijt. Amnesty International en Human Rights Watch hebben een kritiek op een Saoedische app... die Google en Apple aanbieden. Met die app AppSure kunnen Saoedische mannen hun vrouw in de gaten houden. Volgens de mensenrechtenorganisaties wordt de app gebruikt om vrouwen tegen te houden... als ze Saoedi-Arabië willen ontvluchten. Het weer af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Het is 7 of 8 graden. Morgen wat zon in het zuiden en dan ongeveer 9 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Meld ze dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.cfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. -F -M. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer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 en net als vorige week, het komende uur... de muziek, met dank aan uh, Cor Draaier... die is weer druk bezig geweest om uh, allemaal Nederlandstalige liedjes uit te zoeken. En die heeft hij allemaal aan mij overhandigd. En uh, ik heb ze uitgezocht. En nou, uitgezocht, eigenlijk is het niet uit te zoeken... want het zijn alleen maar mooie liedjes. Dus de komende weken allemaal muziek eigenlijk uitgekozen door Cor Draaier. Dank daarvoor. Dus ook de eerstvolgende plaat. Ja, zuster, nee, zuster. Was in de jaren 60.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 En de laatste van 20 afleveringen werd op 7 september 1968 uitgezonden. En een van die nummers uit die uh, televisieserie... van ja, zuster, nee, zuster, is Elektrieke Deken. U hoort hem nu hier. De lokale omroep CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. oom en Tanteen Aardenhout... hebben het altijd ontzettend koud... koude tanten liggen in het ledikant met dikke volle wanten. Met volle mutsen op en met een winterjas kruiken op hun buik. En met een dikke das liggen hand in hand. Zonder veel te spreken. Met z'n tweeën onder één. Elektrieke deken. Gasverwarming en een haard met kolen, een kachel ook Maar ondanks dat zien ze zo blauw En klappert de w -w -w -w -w van de kou Kouwelijke kou, kouwelijke tante liggen in het ledikant met dikke valapanten Kouwelijke neef die wintertenen heeft Kouwelijke nicht die altijd verweeft Die liggen ook in bed Zonder veel te spreken Met z'n vier Elektrieke een Gewoon en tanden in aarden hout hebben het altijd ontzettend koud. Gaan dan naar bed met het hele gezin. Vlak na het nieuws hoe blaft erin. kom kouwelijk komen, konelijke tanden komen. Kouwelijke neef en nicht met dikke wollen, wanden. de kouwelijke hond en ook de poesminette. Kouwelijke boes die mogen mee in bed. Dicht bij elkaar, zo liggen ze al weken. Met z'n zessen onder één. Elektrieke deken, ze hebben dit de deken op zeven gezet. En nog eens het woe, in bed. A baby in bed, a baby in bed, a baby in bed. Zit er waar, kan ik geloven wat jij me gaat beloven? O, oh, dit als een vlam, het hier gloed verloor. Het geloof in de trouw ging alleenst de BUSH U glanst met uw gelaat. Althans, dat zou u mogen bij zo'n verzamelplaat. Het is een heerlijk streven dat ik hier graag bezing... Te weten zich omgeven met een verzameling. Ontmoet ik hen die zonder zoiets door het leven gaan. Dan nou vraag ik naar de inhoud en de zin van hun bestaan. En ze beginnen dan te stamelen en kijken zoekend rond daarop. Zeg ik ga iets verzamelen, veel is krachtig en terstond. Men heeft om te beginnen, misschien wel één cd. Men haalt er nog één binnen, dan zijn het er al twee. Nu breng ik iets te werden, de komst van nummer drie. Terwijl ik na de derde, de vierde reeds voorzie. Dit heet collectioneren, ook bij dieren is het in. De extra kan niet laten en de ik ikhoorn even min. Wie nooit geleerd heeft te verzamelen, is minder dan zo'n beest. Daarom beklagen wij die schamelen en gaan van geest. Er zijn diverse dingen waarmee men dit kan doen. Dat geldt voor alle kringen, dat geldt in elk seizoen. Naarmate het blijft groeien, verhoogt het uw geluk, begint het meer te Boeien en kan het minder stuk? Een spoorbiljet, een album of een suikerzakjeskluis. Daarmee wordt het meteen een stuk gezelliger in huis. En men kan dieren ook verzamelen, bijvoorbeeld in een park of anders als destijds in Hamelen. En denk eens aan de ark. Ik ken een archivaris en die verzamelt glas. En in zijn inventaris, die eerst bescheiden was, bevinden zich al glazen uit München en Madras. Nu zit hij nog te azen op glas uit. Carabas. En steeds als hij aan zijn collectie iets heeft toegevoegd... dan jubelt hij en danst hij, want dan is hij vergenoegd. Ja, op de duur wordt dat verzamelen. Een weergaloos festijn. Een arabier met duizend kamelen moet heel gelukkig zijn. U hoort de muziek van Heinz Herman Polzer, Nederlandse tekstschrijver met de Zwitserse nationaliteit. Zijn artiestenaam bedacht door Willem Duits... verwijgt naar de academische graad van Dokter Anders. Afgekort Dokter Anders uh, DRS... P. En uh, u hoorde hem met uh, Verzamelden. En daarvoor hoorde hij Willeke. Nee, niet Willeke, maar uh, Vaderlief. Willy Alberti. Tezamen met Johnny Jordaan met Jalousie En de volgende dame. Is geboren in Surabaya. Op 16 mei 1943. is een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. Die onder meer bekend is geworden door vele kinderprogramma's. En in het Nederlands-Indische personage Tante Lien. in de late. in de leep. Later, later, Show, moet ik zeggen. Het bekendste lied van haar is Arm Den Haag uit 1975. En ik heb een ander nummer uit datzelfde jaar uitgekozen. Wieteke van Dort, daar hebben we het over. U hoort er nu met angst voor geluk. Soms in de nacht, als je naast me ligt, als je naast me ligt met je jongensgezicht, dan heb ik je weer zo lief. Ik denk met trots aan ons kleine gezin En ik denk er zit wel samenhang in Het biedt wel perspectief Maken we misschien nog allemaal mee? Misschien ga jij met een ander in zee, met een De katinka, kijk nou eens een keertje om, spiekumjes over je schouder, Je ma ziet het tot niet eens komt. Kleine kokette katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog even, een glimp van je zien.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 Schodder. Je ma ziet de nooit, die dus komt, Kleden, coquetteren, Katinka, ben je verliefd misschien? We willen zo graag nog meer lieven, Een glimp van je lippen, dus je ziet. Kust de zand, komt en sluit weer zand.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 Ze vormden lang een lange Nederlands artiestenduo. En ze werden vooral bekend door het nummer Shalala, Shalala. De Duiven op de Dam en Gert Timmerman. Die had al een carrière als zanger gemaakt. Want ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Voor natuurlijk uh, auteur-componist Bobby Aanschoepen. Toen hij in 1963 een duo vormde met zangeres Hermine van der Weijden. Met wie hij dat jaar ook in het huwelijk trad. En het duo had in de jaren 60 veel succes. En vanaf de jaren 70, toen ze zich tot het christendom bekeerden. hebben ze jarenlang voornamelijk religieus getint repertoire uitgebracht. U hoort ze nu met hun allergrootste hit. Gert en Hermie met Alle Duiven op de Dam. Alle duiven op de Dam. la shalalala. Ja, die weten hoe het kwam. la la. Want ze zaten op je schoot. la sjalalala. En je gaf ze brood, shalala, shalala. Als een brood keek jij en een lachend aan, mijn hart ging snel verslaan. Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan weer, dan zei ik keer op keer. Er Geef ik die taal, shalalala, dat ik jou voor het eerst daar zag. mooi is het leven met jou. Jij bent de zoon in mijn sja la la la Ja, die weten hoe het kwam. sja la la Want ze zaten op je schoot. sja la En je gaf ze brood, sja la la Als een brood keek jij me lachend aan. Mijn hart ging snel of zwaar.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 Tja la la omdat we zo benieuwd zijn. Tja la la la Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein Maar niet van Rembrandt van Rijn Ik kijk in schappen en stegen bij stormen, bij regen Of er inbrekers zijn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 wel duizend keer Of er ergens soms een bureau staat. Dan kijk ik naar het slot En is dat dan kapot Dan maak ik Om die deuren bij je boog En roep uit de Vette handen Omhoog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 Oh, dank u. Ik ben de nachtwacht van de Ransla! Boulevard, liefdespaar, bandmuziek, Romantiek, avondrood, echtgenoot, worsteling, echtscheiding. Atmosfeer, zomerweer, chevrolet. Kusduet, minnevuur, femistuur, keisteen gruis, ziekenhuis. Zomerlucht, vogelvlucht, bedelaar, wolkenhaar, vrijheidsdrang, straatgezang, diender en veenhuizen. Schaatsenzaak, ijsvermaak, zomertijd nepbalans surseance ochtendkrant binnenbrand voetbalmatch balgeklets buitenspel doelpuntrel, kampvechter scheidsrechter voetbalvuur kaakfractuur heidebruin heuvelkruin Dagjeslui, regenbui, moeder kift, vader drift, kinderspeen, handgemeen. Weesperplas, oevergras, engelaars, monsterbaars, alcohol, visserslol, in de gracht, opgebracht. Muiderslot. Jachtverbod, boerenland, dilettant, fox terrier, jachtplezier, schuttersblijk, hondelijk. Volkstuinhuis, windgeruis, bloemengeur, tuinhuisdeur, tochtpasquil, moordgegil, tuinhuislat, tuinbloedbad. Stadsplantsoen. Zomergroen, boerenmeid, zalugheid, liefdesband, stadsamant, straal naïef, dief. Infanterie, schoolkompie, wegenstof, hittesof, kolonel, dienstbevel, wegengroep, ertesoep. Aan de Milicijn, keukenmeid, malligheid, min gekwelen, kind gestreden, moederschap. Uit. Verleef de tijd van de leer. Dat zandvoer, uit Zandvoort.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 een man uit tiel ging naar een psychiater met een splinter in zijn ziel. Maar zit, de psychiater was ook niet al te fris. Die riep ineens mijn hemel, nou weet ik wat ik mis. Mijn neus, mijn neus, min waar is mijn neus. Min, waar is mijn feestneus? Min waar is mijn neus. Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar het feestje ga. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la la. Mien, waar is mijn feestneus? Min waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Hij was een grote bokser, een superzwaar gewicht. Hij danste langs de touwen en in het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 hebben als ik naar het feest zie ga, ik zag hem net nog leggen in de la La la la la, la. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Hij was een excellentie, hij leidde het debat. Maar ook een excellentie, die wil nog wel eens wat. En in de eerste kamer kreeg hij ineens zo'n dorst. Toen greep hij naar de hamer en zong het vallen borst. Mijn neus, mijn neus, een min waar is mijn neus. Een min waar is mijn feestneus? Min waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik mocht hem hebben als ik naar het feest zie gaan. Ik zag hem net nog lachen in de la la la la la, la. Mien, Waar is mijn feestneus? Waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus In Waar is mijn feestneus? Waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? is mijn feestneus gebleven? Want erhebbaas ik, ik naar het feestje ga. Want erhebbaas ik naar. Ik... ik zag hem net nog lachen in de la. Ik zag hem net nog lachen in de. Dat Was Toon Hermans met mien. Waar is mijn feestneus? Later nog vele malen gecoverd in de zien. En daarvoor hoorde u Louis Davids met uh, Zomeren Telegram. En de volgende artiest is Willem Frederik Christian Diebe, geboren in Den Haag op 5 april 1886 en overleden in Den Haag op 9 april 1944. Was een Nederlandse zanger die in het uh, interbellum, dat is de periode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 op de lokale omroep CFM Zandvoort, in Zandvoort uit Zandvoort. Wie maakt om een hoedje het grootste kabaal? Wie draagt op een school in haar roken? Wie zwemt globaal zomaar over het kanaal? Wie vader vaderblad van de sokken? Wie spiegelt zich trots nog in iedere ruit? Wie krijgt je middags de dancing niet uit? Wie vergeet in de hutspot de ui en de peen?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 Wie slaat af en toe zelfs de huisbaas nogal en vraagt hem dan glashard een tientje ter leen? Dat doet door je moeder, je moeder alleen. Wie loopt in pyjama gesjingelen door het huis? Al zitten de kousen vol gaatjes. Wie leest er het liefste de pand bij ons thuis? Wie rookt er de meeste piraatjes? Wie roeit er zo ferme wie fietst er zo kloek? Wie slaat op de wieler van op zijn snoek? Wie is bij een knokpartij steeds nummer één? Dat is er, je moeder. Je moeder alleen. Wie gaat tegenwoordig zo heerlijk gekleed?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 Lieve kind, als ik eens naar een feest ging werd het om omdat paar ook steeds rondhing En die beat heb ik nooit gekend ik was altijd Charleston of Dixieland Maar wat er ook verandert, lieve meid Oma's en opa's raken nooit uit de tijd Al heeft opa nu A.O.W.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 Ik voel me aan het koning gelijk. Het maakt niet veel uit wat je wie geeft te staan En of heb het leed wat met zijn. We krijgen toch allen ons deels van verdriet. En onze gelukkige zijn. Wat maakt het dan uit wat je te vergaat? Dit meer wil verzetten en altijd maar spaar. Geen zin is er voorbij, moet voor ieder dit zijn. Dan neem je niet mee en je bent alles geweest. Ik voel me vol in, al ben ik niet rijk. Voor mij zijn de rijken en armen alleen. Verlang van het mooie, nooit te veel. Illusie die geld is, breekt altijd weer stuk. Want veel kun je kopen, maar niet maar geluk. En ik ben gelukkig. Alberti En nu hoort u hem met Ik voel me een koning. En daarvoor Sylvain Poons en Jenny Ann. Met opa's en oma's. Waarschijnlijk bent u er ook eentje van. En de volgende dame is geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En vandaag, nou niet vandaag, maar deze maand. Drie jaar geleden, op 21 januari 2016, is ze overleden. We hebben het over Hendrika Elisabeth Janssen. Was een Nederlandse zangeres. En ze was bekend onder artiesten naam Zwarte Riek... En had als bijnaam de Jordaanprinses. En waarom, dat hoort u nu. Zwarte Riek met Sansei, de Boener. De Sanse de Plannenboener. Jordaan. Lang zou ze leven. Er was een gouden brullen van het pot de tante Jaan. Lang zou ze leven. Er werd gecolleteerd, de dus papert omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Hup zou ze de wacht voor hem, voor de tante Sjaan. Allangzaal zullen Want huis het gouden bruidspark, Dat mag nooit verloren gaan. Allangzaal zullen En hem het scheefe pit, Die jongens op galet. Ik zing een aria, De parelvissers van Bisset, yeah. Zal van de de ja. Hups zee, dat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 die juiste er wat rood geven zou. Je vrouw had helpen toch, maar zei zijn niet. Toen zong de bedelaar zacht voor dit heen. Gwam maar daar liet een vogel waar. Piet, Piet, Piet, Piet, Piet. Met zo'n lekkere verenjaar. Piet, Piet, Piet, Piet, piek. Vloog de wereld door zonder paal. Ik kan met mijn lief op een dode gemak vandaag op de taak. Als ik een leester hoor zo zo van tom, vind ik mijn eigen lied maar doodgewoon. een leester in een beest, maar gaat niet heel. Helaas, ik ben hem blijf, een reuze uil. Want Waar dan ik een vogel wil. Piet piet piet, piet, piet, piet, Met zo'n lekkere bier, ja. Piet, piet, Vloog de wiel door zonder paal. Enkel met me lief. Op een dode gemak vandaag komt de taak. Piet, piet, piet, piet, piet, piet. Zeg je vrouw, hier je vrouw, wat zou je doen als ik je tussen moog? Zeg meneer, heer meneer, dan zal ik roepen naar mama. Maar nee, laat het kanten op je mama zet, want de wil papa doet. Nee, laat het kanten op de wereld. En daarom vraag ik nog iets: Je valt die je vrouw. Wat zou je doen als ik je droom? Hoog? Zeg me. Frouw, wat zou je doen als ik je kussen me Zeg meneer, me niet. dan zou ik roepen nog, mama. Frouw, nee, laat het koken, of je mama zegt. Tante de papa doet, nee, laat het koken, of de wereld zegt. Wat ik ga de witte vraag ik jou en daarom vraag ik nog iets Je vrouw, vrouw, wat zou je doen als ik je trouw? Als je aan helder blaast, als je ogen zingt, dan verlang ik naar de maan de steen. Daarom wil ik aan door een stille maan slapen, niet in met jou. En als het maandje even weg zal gaan, blijf ik staan, geef je aan. Dan raap ik even al die moed in. Dan zal ik vragen wat ik wil Dan zal ik zachtjes zeggen ja van de Silvera's, tezamen met de Spelbrekers. Met Zeg Juffrouw, Hé hey Juffrouw. En daarvoor, en 1933, Lou Met Ik Wou Maar Dat Ik Een Vogel Was. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u een stukje gemist heeft... of u wilt het programma nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog even kortdraaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie Nederlandstalige muziek.